4 uur. Dit is Radio 1 met Ger en Tessel Blok. In ons buitenlandpanel veel Midden-Oosten. Maar ook, minder bekend maar niet minder erg: chaos en humanitaire ellende in de Centraal Afrikaanse Republiek. Dat zo in de villa, nu is het NOS-journaal met Mark Visser. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties veroordeelt het geweld dat de Egyptische troepen gebruikt hebben bij het ontruimen van twee protestkampen van aanhangers van de afgezette president Morsi. De VN verzamelt nog informatie over de gebeurtenissen van vanochtend in Cairo, maar volgens een woordvoerder van Ban zijn er vermoedelijk honderden doden en gewonden. Leden van de moslimbroederschap hadden het meteen al over een bloedbad... in de Egyptische hoofdstad, met honderden doden en duizenden gewonden. Sommigen spraken van 600 doden. De Egyptische regering hield het op 28 doden in Cairo... en nog eens 28 elders in het land. Onder de doden zouden zeker zes politieagenten zijn... en ook een Britse cameraman van Sky News is bij de onlusten omgekomen. En zojuist is bekend geworden dat in Egypte de noodtoestand is uitgeroepen. Artsen zonder grenzen trekt zich na 22 jaar terug uit Somalië. De organisatie zegt zich hiertoe gedwongen te voelen... omdat hulpverleners er niet veilig zijn. De nou, belangrijkste reden is dat we een steeds toenemend aantal... hele zware aanvallen op onze medewerkers zien de afgelopen jaren. Met daarnaast uh, gewapende groepen, civiele leiders, civiele autoriteiten... die vaak het geweld... Tolereren en in extreme gevallen ondersteunen. Dus echt geen enkele ruimte voor ons om op een veilige manier onze medewerkers aan het werk te hebben in Somalië. Tot vandaag hadden Artsen Zonder Grenzen in Somalië ongeveer 1500 hulpverleners. De vergadering van het kabinet krijgt vrijdag een versoberd karakter. Dat gebeurt in verband met de begrafenis van prins Frizo. De versobering betekent onder meer dat de vergadering relatief kort zal duren... zodat hij niet samenloopt met de begrafenis in Lagevuurse. En om die reden houdt de premier Rutte ook niet zijn gebruikelijke persconferentie. In België zijn de burgemeesters van Voeren, Riemst en Lanaken boos over het besluit van Maastricht om drie koffieshops naar de grens te verplaatsen. De burgemeester van Voeren dreigt zelfs de grens dicht te gooien. Volgens hem staat de Europese regelgeving dat toe in geval van riskante activiteiten. Over de verhuizing van de koffieshops wordt al jaren geruzied. Maastricht wil de weg hebben uit het centrum om overlast van drugstoeristen tegen te gaan. De Raad van State stelde de gemeente vanochtend in het gelijk. De koffieshophouders zijn wel blij met de uitspraak. Het toont aan dat de Raad van State van mening is... dat er minder vergaande uh, oplossingen mogelijk zijn dan het weren van buitenlanders. En een van die oplossingen is bijvoorbeeld het spreiden van koffieshops naar de randen van de stad. Dus we zijn er erg blij mee. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Maar later komt er geleidelijk meer bewolking. Morgen overdag hebben vooral het westen en noorden veel wolken. In het noordwesten kan later ook een beetje regen vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. De verkeersinformatie krijgt u van Jolanda van der Velde. Er staat bij elkaar 27 kilometer file, de meeste vertraging op de A27. Op de A6, Emmen-Noord richting Jouwen, staat tussen Afrit Sint-Nicolaas-Ga en Knopend Jouwen 2 kilometer. De rechterrijschok is dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Breda Noord 3 kilometer, de rechterrijschok is dicht. Op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 15 kilometer... was een aanrijding met meerdere auto's. Daar is nog één rijstrook dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Hooipolder... via Waalwijk en Den Bos. over de A59 en de A2. Richting het zuiden staat nu voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1. Met ons buitenlandpanel tot half vijf. Daarvoor zitten hier in de studio Lili Sprangers. Hartelijk welkom, Lili. Ja, Directeur dankjewel. van het Turkije-instituut. En Thea Hilhorst. Ook welkom, Thea. Hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw aan de Wageningen Universiteit. We hoorden het net in het nieuws... Uh, de noodtoestand is zojuist uitgeroepen in Egypte, duurt voorlopig een maand, is net ingegaan, er is om vier uur ingegaan. Uh, Sander van Horen, de correspondent, NOS-correspondent, twittert dat de straten in Cairo nu doodstil zijn. Maar we hebben allemaal gezien het, uh, de, uh, het opruimen door hmm. leger en politie van de pro kampen dat is met veel geweld gepaard gegaan. Over de doden weten we niks met zekerheid. De officiële staatsmedia zeggen 95 tot 96. Anderen spreken van honderden. Uh, Lili Sprangers, gaat dit uitlopen op een, op een burgeroorlog? Waar gaat dit naartoe? Ja, dat burgeroorlogscenario uh, hangt natuurlijk als het zwaard van Damocles boven ieders hoofd. Kijk, die moslimbroeders zijn gewoon de grootste enkelvoudige partij in Egypte. Dus als je daar een eind aan wil maken, zul je inderdaad een burgeroorlog moeten doen. Tenzij toch nog met politieke middelen tot een compromis weet te komen. Maar daar is het uh, de afgelopen weken in ieder geval niet op uitgeruid. Nee, bij Al Jazeera zat de hele ochtend een analist. En die trok onmiddellijk één op één de vergelijking met de burgeroorlog in Algerije in 1992... Toen had een partij, een moslimpartij, die had gewonnen het leger greep in. Daar gaan we niet doen. Daar gaan we geen regering mee maken. Een burgeroorlog brak eruit. Meer dan 100.000 doden. En hij zegt: dit gaat ook gebeuren in Egypte. Hij deed heel erg stellig. Ben je ook zo stellig? Nee, ik ben nog niet zo stellig. Ik denk dat het toch. Uh, kijk, in Algerije ging het om echt om extremisten. Uh, die meteen naar de wapens grepen. Dit is gewoon een politieke mm. beweging. die natuurlijk in Turkije of in Egypte. al decennia lang onderdrukt wordt. Dus daarmee mm. geleerd heeft te leven. Dus ik denk dat die toch eerder de politieke weg zullen bewandelen. En ze zijn natuurlijk niet helemaal zonder steun. Met name nou, van Turkije. Thea, daar ga, wilde ik zo ja. op komen. Maar Thea, denk je niet dat dat zonder steun. Dat, dat die broederschap, de moslimbroederschap. Zich toch een beetje misrekend heeft. Op, uh, en meer had gehoopt op buitenlandse steun. en dus op buitenlandse druk op het leger. en de interimregering van jongens, jullie hebben een koep gepleegd. gaat zomaar niet. Dat is niet gebeurd. Althans niet massaal. Nee, en dat is natuurlijk ook eigenlijk heel verwonderlijk... dat dat niet is gebeurd, dat er niet wat meer tegendruk is gekomen, vind ik. En, uh, dus ik zal het toch nog wel begrijpen... maar die, die, die broederschap die kan nu ook niet heel veel anders doen, denk ik. Ik denk niet dat zij voor zichzelf ruimte zien... om nu onderhandelingen te gaan openen... terwijl ze eigenlijk zo ontzettend zo'n ontzettende casus hebben tegen die militairen die daar nu zitten. Daar wordt maar zo weinig ruimte aan hun geboden... daar kunnen ze ook eigenlijk verder weinig mee uit de voeten. Dus ik denk dat zij zich nu terug, ja, terug, terug bij af... Zo? en ik vind het ook heel erg lijken op de beginperiode van Mubarak. Het is net zo, ja, je krijgt de noodtoestand. En ik weet niet, de, de andere weg die je voor je ziet... is dat er weer gewoon enorme repressie komt. Ja. En dat is eigenlijk wat ik nu het meest waarschijnlijke scenario vindt. Even dus ik over die, terug, die niet ja. repressie. Ja, en, wat houdt dat, ja. dat, dat, ik weet een paar dingen wat dat in zou kunnen houden. Sowieso een avondklok. En sowieso dat die waarnemend regering... dat die terzijde geschoven wordt dat het leger de zaak overneemt. Maar wat betekent het nog meer? Ja, dat, ik denk dat voor mij is het laatste de kern... dat het leger weer de regering eigenlijk in handen neemt. Wat dus betekent dat je gewoon gearresteerd kan worden... om niks in de gevangenis kan ja. komen, om niks. Het is het om zeep helpen van een rechtsstaat... Ja. als die er al in ontwikkeling zou zijn. Ja, ja. En dat is het belangrijkste. Lili, ja. uh, je zei net al even Turkije. Uh, vandaag werd al bekend dat de president van Turkije... en ook uh, premier Erdogan hebben meteen gezegd... dit is Totaal onacceptabel wat er nu gebeurt. Uh, een paar uur geleden heeft Erdogan gezegd... ik vind dat de Veiligheidsraad bijeen moet komen om uh, uh, dit te veroordelen. En ook de Arabische Liga. Ze hebben vanaf het begin af aan heeft Turkije gezegd... dit is een koep. En ze waren, zoals velen, zoals Thea kennelijk ook, verbijsterd... dat zij zo weinig steun kregen, eigenlijk. Nou, dat het een koep is, dat ben ik inderdaad ook met Thea eens. Het is gewoon een koep. Een hmm. ander woord is er niet voor. Maar dat ze geen steun krijgen verbaast me niks. Want uh, verder ziet uh, helemaal niemand die moslimbroederschap natuurlijk zitten. Behalve wat Noord-Afrikaanse landen waar de beweging ook heel erg groot is. Maar nog de Amerikanen, nog wie dan ook, denkt dat dat een toekomst voor Egypte is. Dus uiteraard ze hebben, die iedereen, hebben, ze, hebben ze hen laten vallen vervallen... Baksteen. Wat uh, doet dat daar in Turkije? Ze hadden zich een bepaalde rol hè, toegemeten. Zo leek het in elk geval. De regie in de regio een beetje in handen krijgen... Yeah. Dat, dat lijkt nu uit handige slagen. Ja, eh, Turkije is natuurlijk volledig overvallen door die hele Arabische lente. Zoals dat toen in het begin nog heette. Hmm. Wat het natuurlijk niet is. En, en dat geldt niet alleen voor Egypte. Maar ook in Libië hebben ze eh, ja, toch heel lang afgewacht voor zijn kant de koos. In Egypte waren ze er eerder bij. Maar hun grootste probleem is natuurlijk Syrië. Want dat is een direct buurland. En eh, ze kampen met 200.000 vluchtelingen Die voorlopig ook helemaal niet terug kunnen. En als er niet snel voor Syrië een oplossing komt. En iedereen is erover eens dat die niet in het verschiet ligt. Eh, dan worden dat er nog meer... Eh, dus ze zijn al lang de regie kwijt. En uh, ja, in Egypte is met Turkije en Iran, dat zijn de drie grote spelers in de regio. Mm. En met Iran hebben ze een moeizame verhouding. Met uh, de verkiezing van Rouhani gaat het misschien iets makkelijker dan met Ahmadinejad. Uh, maar Egypte is natuurlijk toch hun grote hoop, ook economisch. Uh, mm. Grote bevolking, jonge bevolking. Dus er moet ontzettend veel economische ja. ontwikkeling zijn. Turkije is bereid om daarmee te helpen. Ook het eigen belang. Dat betekent gewoon investeringen en handel. Uh, en dat is in de politieke situatie zoals die nu is natuurlijk gewoon helemaal kansloos. Hmm. Ik heb vandaag ook iemand horen zeggen dat... Uh, dat, dat, vind ik heel, dat vond ik al vreemd, maar ik vind het nog vreemder naar jou luisterend... dat Turkije, Saudi-Arabië, maar ook Turkije... wel eens een rol zouden kunnen gaan spelen in het hele conflict in Egypte. Een, een, een vredestichtende rol dan. Nou ja, dat is de pretentie voor, van Turkije voor de hele regio geweest. Ze hebben natuurlijk tijdlang heel goed tussen Syrië en Israël kunnen bemiddelen... totdat het daar uiteraard misging Of eigenlijk al eerder toen hun verhouding met Israël natuurlijk... helemaal down the drain ging. Zij zullen dat wel weer... Willen proberen. Maar dat conflict in Egypte, die tegenstelling tot die groeperingen... is zo groot, dat is een binnenlands probleem. Daar kun je denk ik van buitenaf heel erg weinig in betekenen. Hm. En ik ben het dus ja, niet met Thea eens. Ik hm -hmm. zie niet direct een burgeroorlog. Kijk, Want die moslimbroederschap heeft natuurlijk toch een enorme troef in handen... met die gewonnen verkiezingen. Dus die zullen ja. sowieso eerst alle mogelijkheden... via de politieke, uh, de politieke weg willen bewandelen. Maar tot nu toe hebben heeft ze dat niet gedaan. Gezegd. Tot nu toe hebben ze gezegd, wij gaan helemaal nergens over praten... zolang Morsi niet terug op zijn plek is. Ja, nou ja, Morsi is natuurlijk de legitiem gekozen president. Mm -hmm. Dus ja. wat kunnen zij ja, anders doen? Dus als... is er nu een padstelling? Nee, maar goed, mm -hmm. zij hopen natuurlijk dat die padstelling... De andere, de andere partij dwingt om toch met hen onder tafel te zitten... met Morsi dan natuurlijk, ja. als degene die daar uh, hun woordvoerder is. Dat is de gekozen man. Zou het niet, uh, Thea, voor, uh, voor de moslimbroederschap... een blessing in disguise zijn, uh, deze noodtoestand? Want anders waren ze misschien in de situatie terechtgekomen... dat ze... Een met het leger hadden moeten sluiten. Waardoor, dat las ik ook weer van iemand, die zei... ...ja, dat is dan gelijk politieke zelfmoord voor die partij. En nu kunnen ze laten zien, kijk eens wat we allemaal gezegd hebben. Nu gebeurt er dit. Nu zijn zij de vrome Hendrikken. Nou, ik denk ook, als ik me daarin kan inleven... dat zou voor mij nu ook een betere strategie zijn. Gewoon even terugtrekken en het even gedijst houden, even aankijken. En dan van daaruit je claims veel sterker opbouwen... en misschien terug kunnen komen via allerlei onderhandelingen of wat dan ook. Want dat is... Ik denk waar we het wel over eens zijn. Er ligt gewoon een claim. Zij zijn gekozen. Het is de regering. Ze kunnen daarmee aan. aan zij kunnen daarmee verder. Maar ja. het is te hopen dat die toestand, die, die noodtoestand waar, waar Egypte natuurlijk zo eindeloos lang mee heeft moeten leven in het verleden dat hij nu weer wordt ingezet als middel. Ja, ja dat ja. geeft me niet een heel bitter. goed gevoel naar de toekomst toe. En het is inderdaad heel bitter. Want dan denk je, nou, zijn we gewoon een paar decennia terug. Ja. Ja. Uh, iemand nog iets hierover? Of dan gaan we even naar de Palestijnen en Israël? Nou ja, ja, ik heb de... natuurlijk altijd uh, ja? wil ik dan wel iets zeggen over het parallel met Turkije. Ja, nee, zeker. Uh, ik, ik was heel erg geschokt door het interview... wat meneer Sawari gaf in de New York Times. Waarin hij dus zei dat zijn grote bedrijf... Uh, de Tamarot-beweging financieel ondersteund heeft. En dit als zodanig heeft getriggerd. Ik bedoel, dat je dat doet, is ieders goed recht. Maar gaat het nou niet heel erg van de toren blazen? Die Tamarotbeweging is de beweging die begonnen is... met ja. de handtekeningenacties ja. tegen... Ja, ja, ja. tegen deze Morsi. familie is dus, heeft dus een heel groot bedrijf. IOC, toevallig zit het, of ICO. Toevallig zit het hoofdkantoor in Heerlen. Hè, belastingconstructie. Ja, uh, maar er zijn ja. ook uh, kopten. Uh, ze behoren dus tot de christelijke meerderheid in Turkije, die sinds die hele Arabische lente en het aan de macht komen van Morsi toch al in zo'n moeilijke positie zit. En dus wat je in Turkije ziet, zijn allerlei uh, beweringen, beschuldigingen van het adres van Erdogan, ook aan het zakenleven. Daar heb je dan de daar waar ze onlangs een inval hebben gedaan, van dit zijn de mensen die ons weg willen hebben. En dat wordt dus nu bewezen door de situatie in Egypte. Ja. Uh, ik snap niet dat die man, ik kan me best voorstellen dat je er heel blij mee bent, maar dat je daar de publiciteit over zoekt, vind ik een onbegrijpelijke, onverantwoordelijke dom. daad. Heel dom. Maar het is voor Turkije natuurlijk ook meteen van, aha, zie je wel, het is uiteindelijk dat zakenleven wat in Egypte natuurlijk toch uh, daar aan de touwtjes trekt. Laten wij ervoor zorgen dat we dat in Turkije niet hebben. Uh, dus in die zin kan het uh, Turks bedrijfsleven ook nog wel eventjes uh, ja, wat, wat, wat acties verwachten van uh, de regering die dus een paar weken geleden heeft laten zien dat ze daartoe bereid zijn. Mm -hmm. Dus ik vind dat een ontzettend onverkwikkelijke gang van zaken. Dank okay. ja. Nou, uh, Misschien iets verheugends, hoewel het speelt al honderdduizend jaar... en er is nog nooit een oplossing uh, gekomen. We hebben het natuurlijk over Israël en de Palestijnen. Vandaag zijn dan die vredesbesprekingen begonnen. Gisteren zijn de eerste Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Uh, daar waren ze natuurlijk heel erg blij mee. Aan de andere kant, bij de BBC hoor je dan onmiddellijk de relativering. Ja, dat waren mensen, en ook die groep die nog vast zit en vrij komt... die sowieso al de komende maanden vrij zouden komen. Dus je kunt je vragen wat voor een concessie dat nou precies is. Hebben ze natuurlijk slim gedaan. Maar wat denk jij? Heb jij nu echt, heb jij nu het idee. Nu zou het wel eens ergens toe kunnen leiden. Nou, als ik eerlijk ben niet zo. En natuurlijk met mijn velen, ik heb eigenlijk niet weinig hoopvolle berichten erover gelezen. Maar het vooral het bericht over dat ze toch weer doorgaan met die nederzettingen, is ja. wel echt een domper hoor. Hoe uh -huh. kun je nu vredesonderhandelingen beginnen en tegelijkertijd aankondigen dat je toch weer verder gaat met. Ja. Huizen bouwen, gezinnen naar de Westbank brengen. Ja, dat, dat, dat maakt die gevangenen tegenwoordig. Ja, ik denk, ja, het is. Het is. Het is. Het is die gevangenis is natuurlijk een poging om het toch wel ergens op te laten lijken. Maar dat lijkt mij toch het grotere verhaal. Dat terwijl Israël besprekingen begint, ondertussen gewoon doorgaat met eigenlijk het saboteren van een Palestijnse uh, de, staat. door hmm. voortdurend die nederzettingen weer uit te breiden. Zij gaan ondertussen gewoon door met, met uh, nederzettingen uitbreiden. En Lili, we hadden het er net al over. Het is een, een ontzettend onrustig in die hele regio. Overal verschuiven pionnen, die is het niet meer eens met die. Saudi-Arabië heeft zich ineens geschaard... achter uh, uh, uh, de interimregering in Egypte en op. Die onrust in de regio, is dat nou juist, denk je, een voordeel of een nadeel? voor de start van deze onderhandelingen. Doet dat daar nog wat aan? Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet zo heel erg. Je kunt er wel het een en ander over zeggen. Maar ook daar geldt natuurlijk dat het een conflict is. Dus een autonoom conflict tussen twee partijen. Uh, en dat er van buitenaf heel weinig druk uitgeoefend kan worden. Af en toe kan de Amerikanen, uh, kan de Verenigde Staten natuurlijk net wat doen. Maar dat is eigenlijk heel erg weinig. Het is, zo, het is natuurlijk al generaties lang. Dus uh, dat die regio onrustig is, ja, dat zal wel. Uh, dat zo, je kunt argumenten verzinnen waarom dat misschien een positieve invloed heeft of juist een negatieve invloed. Het gaat ja. natuurlijk toch om twee partijen. Ik denk dat het gewoon een autonoom proces is tussen ja. die twee. Ja. In 2010 het ging, ging het ook verkeerd uh, op grond van die nederzettingen... het bouwen van ja. nieuwe huizen... Uh, denk jij dat de kans 80% is of 20% is? Nou, Weet ik ik, ik wat zou er helemaal niet over uit durven laten. Nee. Overigens is uh, de beslissing van de Israëli's om door te gaan met nederzettingen te bouwen... is ingegeven vanuit een vaste overtuiging van Netanyahu, maar hij niet alleen. Dat je beter vanuit kracht kunt onderhandelen met de Palestijnen. Dat je dit dus juist ja. moet doen om de druk erop te zetten. Dus dat is maar net hoe je er tegenkomt. Ja, toen Amerika heeft. onderhandelde met Vietnam in Parijs... Uh, gingen de bombardementen ook nou, nog ja. steeds door. Als je zoiets. dat al stopzet, dat is overal hetzelfde. Ja. ja. Oké, okay, laten we naar Afrika gaan. De Centraal-Afrikaanse Republiek, we hebben het allebei al gezegd in de inleidingen, uh, valt eigenlijk een beetje buiten de schijnwerpers. Terwijl zich daar toch een soort ramp voltrekt. Er is in maart een Koep geweest en sinds die tijd is het daar eigenlijk de volkomen anarchie. Er gebeurt er van alles waar we maar mondjesmaat wat van horen. Er gebeurt uh, van alles natuurlijk op mensenrechtengebied uh, wat verschrikkelijk is, maar ook... Dreigt er bijvoorbeeld een enorme malaria-uitbraak? Thea Johorst. Uh, ja. Als ik het goed begrepen heb, wordt er door de Verenigde Naties vandaag staat het geagendeerd. De situatie ja, het daar. Ja, uh, is het al verschillende keren geagendeerd. Het komt eigenlijk gewoon heel regelmatig terug. Dan komt er, er wordt zeg maar iedere twee maanden of zo, wordt er een rapport geschreven en wordt een verslag gedaan aan de Veiligheidsraad hierover. En. Het, blijft, ja, het schiet niet op de situatie. De, de politieke oplossing schiet totaal niet op. Tegelijkertijd is de humanitaire situatie heel erg achteruit aan het hollen. En de mensenrechtssituatie. Want dat, dat creëert ook die humanitaire ramp natuurlijk. Dat die, die, Er zitten van die soort van rebellengroepen. Die zitten in dat land en die... Die gaan gewoon hun gang, zeg maar. Je hoort gewoon verhalen van iemand die langs komt fietsen. Die moet zijn fiets in leven. En als hij die, die doet, dan wordt hij doodgeschoten. Boom, weet je. Echt het ene na het andere na het andere. Dus mensen zijn hun leven niet veilig. Die gaan op de vlucht. Zitten steeds meer in ontheemde, steeds meer vluchtelingen. En dat ontwricht steeds verder, die samenleving. Wie heeft daar eigenlijk nu de macht? Uh, wie de macht heeft, dat zijn die rebellen. En er is een overgangsraad gevormd. met behulp van een aantal, zeg maar. uit de Afrikaanse economische eenheid. die daar van, van Centraal Afrika. die probeert zich ermee te bemoeien. De Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties. die hebben met elkaar een strategie bedacht om een soort overgangsraad te hebben... die dan weer moet leiden tot een herstel van een normale regering. Maar die, overheidsraad, die overgangsraad, die transitieraad, duurt, dat duurt en duurt maar. En ondertussen gaan die rebellen hun gang. En waar de Verenigde Naties zich natuurlijk zorgen om maakt... uiteindelijk is het ook gewoon een kwestie van geld. Dat zij hebben aan het begin van het jaar om, om geld gevraagd... om die humanitaire noodsituatie het hoofd te kunnen bieden. En ze hebben daar op dit moment nog geen 30% van binnengekregen. Hm. En dat is de reden waarom er steeds wordt gepraat over een vergeten crisis... Centraal Afrikaanse Republiek, dat wordt al jaren gezegd. En het is ook niet zo dat die koep in maart een verrassing was. Er lagen al heel veel problemen, er waren al onderhandelingen. Er werd al gesproken over een overgangssituatie politiek. De hele gezondheidszorg is totaal geërodeerd. Er is niets meer van over. Dus het is eigenlijk al jarenlang een, een, een dramatisch land. Ook met heel veel armoede, echt, echt gigantisch arm. Maar het blijft een beetje in de mars. Het is ook een klein land, er wonen een paar miljoen mensen... vergeleken met de grote buren... Maar ja. wat minder mensen. Er wonen echt heel weinig mensen. Een hoofdstad met 600.000 mensen. Ja, wanneer hoor je dat nog? En die... Amsterdam. Ja. ja, weet je, dus ja, die nou, ja maar in, in, in, in, in, in... is het niet, is het niet een, een, een land met problemen, zoals je veel in Afrika ziet... dat het gewoon op de kaart in de tijd, in de 19e eeuw, lijnen getrokken zijn. Hup, dit is het land. En daar zitten dan ineens groepen bij elkaar die totaal niet bij elkaar horen. Speelt dat nog? Nou, ik denk dat het uh, de problemen van vandaag... gewoon meer te maken hebben met, het, met, het, met, de, met, de, met de spillover van de problemen... die er in de regio zijn. Dus mm. bijvoorbeeld de Lord Resistance Army... Hè, die in uh, noord oeganda heel erg heeft huisgehouden... en daar behoorlijk is aangepakt. Die is nu voor een deel ook naar de Centraal-Afrikaanse Republiek gegaan. Die rebellenlegertjes ja, die komen allemaal ergens vandaan. Die komen erbij, er zitten ook veel buitenlanders uit de regio... bij die legertjes aangesloten. Mm. Dus ik denk eerder dat die, die regio... Die, is, die staat zo onder spanning. Ze zijn natuurlijk... Met uh, er zit daar soedaan, zit daar vlak. De je de democratische republiek van Congo, Tjaad. zit daar tjaat, zit er dus. Ja. Zij hebben ook ze waren eigenlijk een ontvangend land van vluchtelingen in de Centraal Afrikaanse Republiek. Dat zag je eigenlijk in de humanitaire rapport... alleen maar terug als als land waar kampen waren van Soedanezen, van Congolezen, et cetera, ja. et cetera. En nu is dat toch langzamerhand ook helemaal uit de hand gelopen. En denk je, verdorie, iedereen staat erbij, kijkt ernaar. Waarom maar moet het weer kunst. zo ver uitlopen? Gaan we nu met z'n allen wachten tot het weer een gigantische crisis maar is. Zegt iedereen, dat daar terroristen misschien verschijnen of weet ik veel. Iedereen staat dagenaar. erbij en kijkt ernaar, maar dat is nou juist wat er niet gebeurt. Hmm. Niemand, jij zegt iedereen staat erbij en kijkt ernaar, maar dat is nou juist wat er in onze ogen althans niet gebeurt. Nee, we staan er ja. niet bij en kijken er niet naar, want we krijgen het nauwelijks te zien. Waarom nee, is dat dit klopt. nou? Daar heb je gelijk dat in? Nee, daar heb je gelijk in? En dat heeft te maken. Het is een klein land. Het heeft weinig ja, politiek verhaal. Blijkbaar hier. Het is, ja, armoede is er altijd al. Die uitwassen van geweld, dat zijn we misschien inmiddels ook wel gewend uit die regio. Maar het is al jaren geleden over gezegd, wat ook een, een, een punt is in de Centraal Afrikaanse Republiek. Er zijn relatief weinig ontwikkelingsorganisaties. Dus er zijn relatief weinig buitenlandse organisaties die dan nog eens aan de, aan de bel trekken of uh, gewoon op deuren kloppen, diplomatiek gezien. Dus het is een beetje zo'n zo doel. Zo'n redelijk geschieden land, ja, daar ja. lijkt het wel op. Euh, Thea, toch nog even. Je bent euh, hooglijn hu, humanitaire hulp en wederopbouw. Euh, je bent natuurlijk ook speciaal je oren gespitst bij het nieuws <hijngen> over Artsen zonder Grenzen. Die zijn programma's gestaakt heeft in Som Somalië na 22 jaar ja, door extreem geweld. Weet ja. je wat toch de eerste, of laten we het politiek correct zeggen, de tweede gedachte van mij in ieder geval was? De eerste was wat erg. En de tweede was dat we het zo lang hebben uitgehouden in dat land. Verbaast jij ja. dat ook niet? Nou kijk, ik denk als je die geschiedenis ziet van hun operatie... dan hebben ze natuurlijk dan hier, dan daar. Ze zijn uitgebreid, ze zijn weer teruggetrokken op Mogadishu. Weet je, zo, een beetje zo naar gelang het conflict hebben ze zich daar kunnen bewegen. Maar goed, ja. ze hebben altijd wel iets van ruimte gezien om dat te doen. Maar nu het is het een druppel die de emmer heeft laten overlopen. En uh, dat is, vind ik ook terecht. Dus ze hebben nu gewoon gezegd van we gaan eruit, we gaan ja. weg. We blijven hier niet, we gaan weg. Nou, ze kunnen misschien weer terugkomen binnenkort of in de toekomst, maar zo op dit moment, ja, ik hoorde net 1500 hulpverleners he, die daar dan ja. in één klap moeten worden teruggetrokken, nou, dat is natuurlijk dramatisch. Ja. Hm. Lili, hier iets over over ons, gaan we naar Duitsland. Ik ga dan maar naar Duitsland. Okay. Lekker een quiz. Ja. Ja. Ik Duitsland. ga voor de makkelijke vraag. Ja. Uh, Duitsland heeft ook last van het uh, spionageschandaal van de NSE. Uh, ik heb de persconferentie gezien van Merkel... Uh, vlak voor ze op vakantie ging. En ze zei hierover wat ze erover wist. Heren... Dames, ik lees net als u de krant en ik weet ook geen spat meer dan dat. Nou, nu langzamerhand wordt dat een beetje moeizaam dat, dat ze dat volhoudt. Maar Amerika komt Duitsland te hulp en ze zegt... ja, wij gaan, het is allemaal in orde, maar we gaan een akkoord sluiten met jullie... zodat we zeker weten met z'n allen dat het in orde is. Hoe lees jij dit? Nou ja, eh, kijk, in die wereld van de inlichtingendiensten... is een akkoord natuurlijk heel erg mooi. Maar per definitie weet de linkerhand niet wat de rechterhand daar doet. Dus Obama komt zijn bondgenoot Merkel vlak voor de Duitse verkiezingen te hulp. Dus dat is bijzonder prettig. Hij hoopt natuurlijk op continuering van deze coalitie. Altijd beter dan SPD-Groenen. Ik geloof niet dat daar kansen voor zijn. Want dat is voor de Amerikanen natuurlijk. Hoe progressief hoor, je als Amerikaanse scenario. president bent... toch altijd net niet wat je wil. Dus met de samenwerking met Merkel is goed bevallen. Er zal iemand anders komen. Maar goed... Hij Steunt haar dus vlak voor de verkiezingen door te zeggen, door te laten zien: Nou, Duitsland is toch gewoon de leidende natie van Europa. Als we zulke grote bezwaren leven, dan zal ik wel als Amerikaans president zoiets uh, tekenen. Maar ondertussen gaat de CIA gewoon natuurlijk lekker door met waar ze mee door moeten gaan. En zal de Bundesnachrichtendienst ook gewoon in Washington doorgaan met het werk wat ze moeten doen? Daar zijn inlichtingendiensten nee, voor. Precies, daar ja, precies. Dus het is een gekke poppenkast. Dood om. Ik vind dit zo krankzinnig. Ik vraag me nog af er iets aan gelooft. Kijk, waar het denk ik mee te maken heeft... is dat Obama zijn positie een beetje sterk wil houden... ten aanzien van Poetin. Want meneer Snowden zit natuurlijk nu definitief in Moskou. Nou, dat is natuurlijk een gruwelgedachte voor de Amerikanen. Dus hij heeft ook in dit conflict met Poetin... elke steun nodig die hij kan krijgen. En de Duitsers en de Russen hebben natuurlijk... van oudsher uitstekende relaties... waar ze vaak ook met de Amerikanen minder rekening houden. Dus deze knieval, ja, die kun je op die manier wel verklaren. Maar als jij er al zo moet lachen. Denk je niet dat Poetin er ook niet vrezen kon moet lachen? Die weet toch ook hoe het werkt? Die weet toch ook als zij leuk afspreken? Nou, wij gaan elkaar in elk geval niet meer bespioneren. Zullen... Die, die, die ligt toch ook dubbel onder zijn bureau? Ja, ik weet niet of Poetin het vermogen heeft om überhaupt dubbel te liggen nee. van het lachen, maar stel dat dat zo zou zijn. Een kleine glimlach is dat een... hij Ja, dat kan hij vast uh, niet onderdrukken, maar dit is ook niet voor Poetin bedoeld. Dit is gewoon natuurlijk voor de thuismarkt van Angela Merkel bedoeld, in verband met de verkiezingen volgende maand. Ja. Ja. Er zit natuurlijk wel één risico aan, hè? Die bemoeienis van die Amerikanen met, de, met, met Duitsland, en het doen, allemaal doen van uitspraken in het openbaar... Uh, dat kan natuurlijk wel één ding triggeren... die natuurlijk gelijk killing is voor Merkel... dat ze wel meer geweten heeft. Ja, want, er wordt weet, al, want er wordt natuurlijk nu al uh, gezegd gelijk. Het bestaat eigenlijk niet dat ze niet daar veel meer van geweten heeft. Ja, ze zal wel wat weten, maar wat, wat ze weet, weten we niet. Maar je weet natuurlijk als, uh, als, als, als, als, ja, als staats, niet staatshoofd, als boendeskansler natuurlijk toch altijd meer dan jij en ik. Ik bedoel, hm. anders moet je toch onmiddellijk je ambt inleveren. Maar ze zei wel, ik weet net zoveel als u, want ik lees ook heeft de krant. Ja, god ja. natuurlijk. Ik bedoel, de informatie, zoals we die via de krant hebben gegeven, via Snowden, is natuurlijk niet als een pakketje zo, ook door haar boendesnachtrichtendienst of wie dan ook aangereikt. Dus in ja. die zin kan ze dat zeggen. Maar je bent in, ja goed, iedereen die toch langer meeloopt weet hoe inliggend diensten werken. Ja. En we worden allemaal bespied. En natuurlijk ja. worden boendeskansler of kanslerine worden natuurlijk nog meer bespied dan uh, jij en ik. Ja. Ja? Ik ben bang dat het toch zo werkt. Ja. Dus, uh, nee, de, oh, ja. Dit is voor oh, de haar de heel erg mooi en het betekent ja. de facto natuurlijk eigenlijk verder niks. Ja. Nee. ja, ik ben het helemaal eens. Ik vind ook eerlijk gezegd gek dat zij zich zo krampachtig opstelt van ik weet helemaal niets en het lees in de krant, want dat kan toch niemand geloven. Ik denk dat ja. het dan slimmer is zoals Obama ook zegt, maar thuis doet tijd, om ook gewoon te zeggen ja. van ja, natuurlijk weet ik wel wat meer, maar u zult toch wel begrijpen dat ik dat niet allemaal mag vertellen. Ja, ik bedoel, dat ja. is natuurlijk en eigenlijk hebben ze heel in dat legitiem hele van de regeerders om zo'n zo houding, zo houding te nemen. Ja. Want ik denk eigenlijk dat het haar best nog wel wat op kan breken, hoor. Want uh, zeker in verkiezingstijd ja. Denk ik dat er nog behoorlijk bovenop gezeten zou worden? Ja, ja wat het vreemde is, eh, wat domme is, lijkt mij dat ze nu wel terugslaan naar de SPD. Schreuder in dat tijd, de kansler en ook eh, de staatssecretaris in die tijd. Ja, die hebben het allemaal geweten en in gang gezet. Ja, maar dat betekent dat zij het natuurlijk ook geweten moeten hebben, omdat ze dat natuurlijk, die, die kennis die wordt doorgegeven ja, van de hele regering. Het was allemaal een overdrachtsdossiertje. Maar goed, het is altijd makkelijk om andere mensen de politieke schuld te geven. Ja, en, maar dan zet ze wel een val open misschien, ik Nou, of, of die nog binnen drie, vier weken die gaat klappen. Ik geloof. Het niet. voor haarzelf bedoel je? Ja, hmm. ja. Ze zo op het nippertje. Ja, nog zo maar als er toch zwaren? onthullingen komen ja. dat ze meer wist, dan haalt iedereen in Duitsland toch ook zijn schouders op en denkt ja, dat is toch ook logisch. Ja. ja. ja. Dat denk, denk je, dan je eigenlijk over alles in, wat je hoort in, over die spionage. In verkiezingstijd, in, in, in, in verkiezingstijden ja. verkiezings verkiezings kan toch iedere ruzie in één keer de wat ja. staartjes krijgen. De bekende beladen ja. Maar ja. goed, die gok neemt ze blijkbaar. Goed, Lili Spaars, dank je wel. En Thea Hilhorst ook, hartelijk bedankt. De villa is er morgen natuurlijk weer vanaf half vier. Zo meteen na het nieuws van half vijf hoort u Tim Overdiek met het Radio 1-journaal. En, en ik hoorde jullie heel uitgebreid praten over Egypte. Ja, Dat gaan wij ook doen. Natuurlijk. Sander van Hoorn is net gearriveerd in Cairo. Dus Die zal de komende uren verslag doen van de gebeurtenissen daar. Er is uh, weinig optimisme als we kijken naar de economie in Nederland. Mm. We ontkomen dus niet aan economen en politici die er allemaal wat van vinden. Voetbal is misschien een fijne afleiding. Oranje oefent vanavond tegen Portugal nog. Uh, precies, dat zei Louis Viraal vanmiddag. Oh. Met, met een bijna uh, 30-jarige debutant van u, eigenlijk heel weinig weten. Paul Verhaag. Ik spreek zijn vader, ongetwijfeld een trotse vader. Wij gaan luisteren zo, Tim, dank je. Zo is het. Dit is Radio 1. Maar eerst nu dus het NOS Journaal met Mark Visser. Nou, ook ik begin met Egypte, want de Egyptische interim-president Mansour... heeft de noodtoestand uitgeroepen. En ook riep hij de hulp in van het leger om de veiligheid in het land te waarborgen. De noodtoestand geldt voor een maand. Kort daarvoor maakte de Egyptische regering bekend dat vandaag 95 doden zijn gevallen bij confrontaties tussen het leger en aanhangers van de moslimbroederschap. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon veroordeelt het geweld. De VN verzamelt nog informatie over de gebeurtenissen, maar volgens een woordvoerder van Ban zijn er vermoedelijk honderden doden en gewonden gevallen. In Duitsland heeft een gerechtshof bepaald dat een van de twee veroordeelden voor het gijzeldrama in Gladbeck niet vervroegd vrijkomt. Volgens een psychiatrisch rapport is de man daar niet aan toe. De veroordeelde Dieter Degowski zit een levenslange straf uit. 25 jaar geleden overviel hij met een compagnon een bank. Tijdens een vlucht gijzelden ze een bus vol passagiers en ze kruisten half Duitsland en een stukje Nederland. De burgemeester van de Belgische gemeente Voeren, Riemst en Lanaken zijn woedend over het besluit van Maastricht om drie coffeeshops naar de grens te verplaatsen. De Raad van State stelde Maastricht er vanochtend in het gelijk. De stad wil de coffeeshops weg hebben uit het centrum. Zo moet het aantal drugstoeristen worden teruggedrongen. Artsen zonder grenzen trekt zich na 22 jaar terug uit Somalië. De organisatie zegt zich hiertoe gedwongen te voelen omdat hulpverleners er niet veilig zijn. Volgens artsen zonder grenzen zijn er sinds 1991 tientallen aanvallen geweest... op ambulances, klinieken en ziekenhuizen. En zijn 16 medewerkers gedood. En het Nederlands elftal draagt vanwege het overlijden van Prins Frizo... vanavond een rouwband tijdens de oefenwedstrijd tegen Portugal. Voor het begin van de wedstrijd in Faro wordt een minuut stilte gehouden. En datzelfde gebeurt bij de wedstrijd van Jong Oranje in Tsjechië. Dat is een nieuwsoverzicht. En de verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Er staat bij elkaar 24 kilometer file. Ik begin met de A2 Luik richting Maastricht. Tussen Gronsveld en, Ma en Knopend Europaplein staat 2 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Op de A6 Emmeloord richting Jouren bij Knopend Jouren 2 kilometer. De rechte reishok is dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Oosterhout en Nieuwendijk nog 11 kilometer. Eerder vanmiddag was daar een aanrijding, alle rijstroken zijn weer open. Verkeer richting Utrecht kan voorlopig nog beter omrijden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 RKK brengt morgenochtend live de hoogmis vanuit de Kathedraal Notre Dame in Parijs. Een in Maria ten Hemelopneming morgenochtend om 11 uur bij RKK op Nederland 2. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op volvoCars.nl. NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdik. Goedemiddag. De economie in Nederland krimpt harder dan voorzien. En dat is ook uw schuld. Jawel, uw schuld. U wilt niet consumeren. Op andere plekken in Europa gaat het wel goed. Genoeg vragen, dus voor economen in Brussel, voor politici in Den Haag. Maar ook vragen aan u, want waarom houdt u de hand op de knip? Pas anders is met die vraag in Amersfoort deze middag. In de winkelstraat en op een plek waar failliete boedels... tegen zachte prijzen van eigenaar verwisselen. Dat dan weer wel. Egypte heeft onze speciale aandacht, dit Radio 1 Journaal. Hardhandig ingrijpen al de hele dag door politie en leger... met doden en vele gewonden tot gevolg. Nog maar kort geleden is onze correspondent Sander van Horen aangekomen in Cairo. Sander, goedemiddag. Uh, lang genoeg om eerst een goede indruk te krijgen van wat er aan de hand is in de Egyptische hoofdstad? Nou, dat het uh, vooral een, een beeld is van twee hoofdsteden. De ene plek waar uh, gevochten wordt, waar gevochten werd vanmorgen... bij de ontruiming van die kleine demonstratie, of relatief klein... en uh, de ontruiming van die grote demonstratie bij die moskee is nog steeds aan de gang... En uh, heel veel Egyptenaren hebben waarschijnlijk de beelden op televisie gezien... en hebben gedacht, ik blijf even binnen. Want de rest van de stad is uitgestorven. Aanleiding voor president Mansour... om rond vier uur vanmiddag de noodtoestand af te kondigen in het hele land. Wat, wat betekent dat? Dat betekent, want de opdracht die daarbij gegeven is aan het leger en de politie... is om samen te werken om de veiligheid in het land te waarborgen. En dat betekent dus dat... Uh, ...politie en het leger in principe de vrije hand hebben om te doen wat zij nodig achten... ...om dat uh, te bewerkstelligen, die veiligheid waarborgen. Het is natuurlijk een situatie, die noodtoestand die onder Mubarak uh, tientallen jaren gegolden heeft... ...en uh, werd toen gebruikt als een soort vrijbrief voor het leger en politie... ...om mensen uh, soms willekeurig op te pakken. Nou ja, goed, Nu is die noodtoestand afgekondigd voor een maand en uh, het waarborgen van die veiligheid... Ja, Het is ook weer niet helemaal zonder reden, want je ziet bijvoorbeeld op weg van het vliegveld naar uh, de binnenstad moest ik een grote omweg maken. Omdat die hele grote ader door de stad, die snelweg, de 6 Oktoberbrug wordt die genoemd, die is op verschillende plaatsen bezet nu door demonstranten van de moslimbroederschap. Die hebben daar banden uh, in de brand gestoken, met andere woorden die hele grote ader. Die is op dit moment onbruikbaar. Het begon vanmorgen in alle vroegte. Leger en politie kwamen in actie om de twee kampen van de moslimbroeders te ontruimen. Een, een korte samenvatting van wat tot nu toe is gebeurd. Okay, now to breaking news out of Egypt. Security forces appear to be moving in on supporters of the ousted president Mohammed Bossi. politie police en and security forces started moving in. Uh, towards both of these sit-in demonstrations that have been going on for close to 6 van de sit-ins wordt geschoten. Al ontkent het leger dat het wapens gebruikt. En ook de Moslimbroeders zeggen dat ze geen vuurwapens hebben. This started to, to all all these uh, you you you can see. Without any start from from us within any just uh, finished bringing and uh, we was sitting uh, smiling and say impossible our army will never do it. Een CNN verslaggever beschrijft het plein voor de moskee waar Waar de moslimbroeders zich bevonden, als een oorlogszone. Okay, we eindelijk de in in Cairo. scene. Demonstranten breken stenen om mee te gooien. Er lijkt vanaf de daken te worden geschoten. Er zijn hier breken die gunfire, Hier waren veel mensen bang voor. Dit soort grootscheeps geweld. De situatie in Cairo blijft de hele dag chaotisch. Op verschillende plaatsen bleven de aanhangers van Morsi demonstreren. En sommigen roepen om wraak. We zullen alles vernietigen, zegt een man. There is no stability in this area, and al these people will will become worden. we will become worden for Israël and for the police, and we will destroy everything in Egypt. Wat deze man dus doet, Sander, is oproepen tot wraak. Is, is dat waar je nu rekening mee moet houden? Gaan de moslimbroeders gewelddadig verzet plegen? Nou, een deel daarvan denk ik in elk geval zeker, dat hebben ze uh, gezegd dat ze vreedzaam zullen demonstreren op andere plekken. Dat zie je nu ook trouwens wel gebeuren op andere pleinen in de stad waar ze dat doen. Maar uh, de onverzettelijkheid op dat plein, ja die was toen ik daar uh, een tijdje geleden was, ook al heel erg groot. En men zei toen dat uh, uh, dat nauwelijks te controleren is. En die woede nu, die is natuurlijk groot bij de moslimbroeders door het aantal doden dat is gevallen. Of het er nou uh, tegen de 100 zijn, wat het officiële aantal is... of 2200, wat de moslimbroeders beweren, dat maakt niet uit. Er zijn doden gevallen. Eén van die doden is bijvoorbeeld de dochter van een van de leiders van de moslimbroederschap. Nou ja, dat uh, zijn natuurlijk mensen die worden morgen of overmorgen begraven. Dat zorgt voor nieuwe uh, woede. En die woede die wordt gekoeld op dit moment bijvoorbeeld op uh, de... Uh, politiebureaus door het hele land. Maar ook op kerken krijgen we berichten dat die op dit moment worden aangevallen door boze moslimbroeders. Ja, en dan krijg je dus weer die polarisatie in Egypte. Want wat er vandaag gebeurt, of je voor de moslimbroeders bent, of voor het optreden door het leger, die stellingen, die worden alleen nog maar dieper uh, betrokken op dit moment. Ja, polarisatie. Maar hoe staat het met de eenheid binnen de Egyptische regering? Als we bijvoorbeeld kijken naar de liberale politicus en sinds kort vicepresident Mohammed El Baradei, die had juist tegen dit ingrijpen gewaarschuwd. Die had tegen dit ingrijpen gewaarschuwd. De grote vraag is wat hij nu uh, doet. Dat soort mensen in de regering, die wilden dat er toch nog langer gezocht werd naar een politieke oplossing. Die zullen nu moeten kiezen. En dat is een moeilijke keuze. Want stel dat ze nu zeggen, dit gaat ons te ver, wij stappen op. Dan kunnen ze niet meer aankomen bij de moslimbroeders, want ze hebben te lang achter het leger gestaan. Maar bij de mensen die het leger steunen, hoeven ze dan ook niet meer aan te komen. Mensen in het midden hebben het zwaar op dit moment. In Cairo, Sander van Horen, dank voor deze laatste ontwikkelingen, en de toelichting daarvan. Na vijf uur spreken we met Bertus Hendricks. We hebben contact met de ambassadeur in Egypte, dus we komen daar nog uitgebreid op terug. En de kaarten voor PSV, PSV AC Milan, een heel ander onderwerp, zijn uitverkocht. Maar die worden nu al volop verhandeld. En PSV is niet blij. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Dat is de kaartenhandel in Eindhoven. Gaan we het over een andere handel hebben. De economie, de Nederlandse economie, die is in het tweede kwartaal opnieuw gekrompen. Geen groei dus en nog steeds recessie. En dat duurt nu al een jaar lang. We zien het om ons heen. Oplopende werkloosheid, consumenten die vrezen voor hun baan en voor hun inkomen. En die hard op de rem gaan staan als het gaat om de uitgaven. Het Centraal Planbureau heeft daarom over de hele linie de verwachtingen voor dit en voor volgend jaar naar beneden bijgesteld. Economieredacteur André Meijnenma. André, over de hele linie. Kun je daarmee? zeggen dat de Nederlandse economie gewoon vast zit? Ja, dat kun je ook wel zeggen. Dat is natuurlijk een uh, vier kwartalen op rij... een jaar lang nu al een recessie verkeert... en er maar niet uitkomt... Het wordt gelukkig wel iets minder scherp... dat wil zeggen minder diep, minder erg... maar uh, vier kwartalen op rij is natuurlijk erg lang. De derde keer trouwens al in, in een paar jaar tijd. Dus wat dat betreft zit uh, de Nederlandse economie echt in, in het slop... en voelt het een beetje misschien als een hele lange koude winter... en het wil maar geen voorjaar worden. Maakt mensen ook moe. Je hoort vaak mensen zeggen van... Uh, Hou dan een keer op al die negatieve nieuws. Uh, je praat ons, we praten onszelf de put in en zo meer. Maar het gaat gewoon beroerd. Er dus, gaat er wel dus er is iets mis aan en ons. Dus, Wat is dat dan? Nou, volgens het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek... is het vooral de consument die het laat afweten. En dat zegt ook hoofdeconom uh, Peter Heen van Mulligen. Nou, dat is een verhaal dat al een uh, paar jaar aan de gang is. Het is uh, vooral de consumptie. Daar zitten verschillende oorzaken aan. In uh, het begin speelde natuurlijk de, de woningmarkt een hoofdrol. Dat is ook nog steeds zo. Hè. De mensen uh, krijgen daardoor minder vertrouwen. Maar in feite ook minder uh, vermogen, omdat hun huizen minder waard zijn. En daarnaast speelt het ook een rol dat al tijdenlang de inkomens van Nederlanders onder druk staan. Dus het betekent ook simpelweg dat mensen minder geld hebben om uit te geven. Ja, dat geld dat je niet hebt, dat uh, is lastig uitgeven. Ja, en dat maakt ook de mensen moe. Het vergt ook een lange adem van, van consumenten, van, van burgers... maar ook van bedrijven natuurlijk. Werkloosheid loopt op. Daar loop je ook voortdurend tegenaan. Hè. We zitten nu bijna op 700.000 werklozen, de laatste cijfer van, van het CBS. Dus dat betekent ook steeds meer werklozen. En aan de andere kant zijn ook steeds minder banen beschikbaar. Dus mensen zien dat om zich heen, horen dat. Euh, zijn misschien bang voor zichzelf. Uh, dat geeft baan en inkomensonzekerheid. Uh, mensen zien hun vermogen in hun huis wat verdampen, weglopen. Uh, de hoge inflatie. Ze klagen over de uh, duurte van de boodschappen in de winkel. Koopkrachtverlies van de pensioenen gaan omlaag. Nou, kortom, dat, die hele mix van, van ervaringen van de voorbije jaren... Uh, zorgt ervoor dat dat eigenlijk allemaal zo lang uh, blijft aanslepen. En dat de consument eigenlijk zeg maar... De factor is niet allemaal een beetje tegen. Ja, maar het is toch een wat onbevredigend antwoord, André. Want als je dan naar onze land om ons heen kijkt... Duitsland, Frankrijk, België... hoe, hoe komt het dat het daar dan wel groeit en bij ons niet? Uh, je zou kunnen zeggen... natuurlijk, we liggen vlak bij elkaar... Uh, maar toch zijn het allemaal verschillende landen. We doen maar veel met elkaar, qua handel en zo meer. Maar elk land heeft weer zijn eigen voorgeschiedenis... zijn eigen economie, zijn eigen problemen... en zijn eigen mensen. En je zou kunnen zeggen, wij dachten in het begin van de crisis nog... dit waait wel over, we hebben onze zaakjes keurig op orde. Uh, die bankencrisis, die kredietcrisis, die overleven we wel. Uh, er was ook heel weinig werkloosheid bij ons... in tegenstelling tot andere landen. Want wij dachten, wij hebben onze zaakjes op orde. Nou, totdat het allemaal lang bleef duren... en wij vooral, doordat wij zo exportafhankelijk zijn... onze economie zo open is, begonnen te tochten en te waaien... werden we hartstikke snip verkouden. En kregen wij het gevoel van, dit gaat helemaal verkeerd. Nou, je zou kunnen zeggen, wij zijn te laat, later begonnen met hervormingen... op het moment dat het eigenlijk allemaal vertraagde... we hadden misschien allemaal nog het gevoel gehad... een jaar of drie, vier geleden... dit is gewoon één, twee jaar even doorbijten... en dan gaat het allemaal weer beter. Het werd niet beter en het wordt ook niet beter zeg maar op de korte termijn... Dus dat betekent dat je een lange adem moet hebben en dat het dus ons veel meer is gaan kosten uiteindelijk om de boel op de rails te, te krijgen. Ja, en daar zit je een beetje mee. Plus natuurlijk dat we discussies hebben gehad over wat moet er allemaal gebeuren in het land. Uh, hypotheekrenteaftrek wel of niet afschaffen. Duurde maanden, jaren, waardoor de mensen ook onzeker werden, moet ik nu kopen of nu, nu niet kopen. We hebben de btw verhoogd, alles werd duurder, voelen de mensen weer in de portemonnee. Ja, dan jaag je mensen, jaag je misschien een land ook wel in de gordijnen. Dus kijken naar die internationale cijfers van vandaag... mogen we ons in de handen knijpen dat het buitenland groei kent. We mogen blij zijn dat het daar in ieder geval wel goed gaat... want Duitsland, Frankrijk en België zijn belangrijke handelspartners voor ons. Daar gaat echt driekwart kwart van onze economie naartoe. Dus uh, laten we blij wezen dat het daar goed gaat... en daar wel groei geboekt wordt. En dan kunnen we misschien meegezogen worden... meeliften met de groei die daar wel... Te zien is. Uh, André, is dat slechte tweede kwartaal ook de reden dat de voorspellingen van het CPB, die, die ook vanochtend kwamen, slechter uitpakken. En dat het begrotingstekort oploopt naar 3,9%? procent? Ja, In feite wel. Want het Centraal die zegt ook van uh, de cijfers zijn eigenlijk veel slechter uitgepakt dan we drie maanden geleden nog dachten. Uh, en zo bezien, zou je kunnen zeggen, wordt de startpositie om te gaan hervormen... en eventueel nog extra te gaan bezuinigen, wordt ook, ligt ook weer lager. Maar dan word, je moet meer inspanning doen om bij hetzelfde resultaat uit te komen. En dus zal er nog uh, behoorlijk wat moeten gebeuren. Wil je met elkaar uh, per se, goed bij die 3% uitkomen volgend jaar? André Mijnema, dankjewel. En wat het betekent voor de politiek, dat bespreek ik na vijf uur met Wilco Boom. Eerste vraag, wat het betekent voor u... Ik ga naar Amersfoort, naar nou, Paul Sanders. Want Paul, jij loopt er al een tijdje rond. Spreekt met consumenten die maar niet willen consumeren. Ben jij er al achter, waarom niet? Nee, daar ben ik nog niet achter waarom. Maar dat consumeren, dat zeg je nu. Hè? Dat valt me altijd op, Tim, als ik uh, door een winkelstraat loop. En dat is in, mag in een willekeurige stad. Dan zie je toch altijd nog steeds heel veel mensen met volgelaaie tassen... die uit die stad komen lopen op weg naar de parkeergarage... om daar hun, uh, ja, hun nieuwe spulletjes in te leggen. Dus dat consumeren, dat lijkt altijd op nee. het oog uh, dat het daar altijd wel uh, goed mee zit. Maar. Ja, het is crisis. Elk dubbeltje moet worden omgedraaid. En dus is het ook zo dat heel veel mensen naar een ander soort markt grijpen. Namelijk naar de tweedehandsmarkt. Je kent de sites uh, ebay, marktplaats.nl, je hebt uh, speurders.nl. Dat zijn allemaal van die sites waar mensen hun gebruikte spulletjes aanbieden en verkopen. En ook gaan zoeken natuurlijk naar, naar uh, tweedehands spulletjes. Die sites die zijn verschrikkelijk populair. Ik heb bijvoorbeeld hier uh, wat cijfers van uh, bijvoorbeeld Marktplaats Dat is één van die sites. Vorig jaar uh, zijn er 110 miljoen advertenties geplaatst. En die, uh, in de afgelopen twee maanden is uh, het aantal advertenties met 10% gegroeid. Dus heel veel mensen willen toch voor het dubbeltje op de eerste gang zitten. En als die dan een krasje heeft, dan maakt dat niet uit. Als die 100 euro goedkoper is dan bijvoorbeeld in een fietsenwinkel. Nou, ik ben in de winkelstraat in Amersfoort en ik vroeg daar een aantal mensen of ze wel eens alleen maar nieuwe spullen kopen of ook tweedehands spullen. Eigenlijk niet nieuw, nee. Ik zoek wel echt tweedehands. Is ja. dat een, een financiële reden ook? Nee, eigenlijk niet. Dat vind ik juist de sport. Om het voor zo min mogelijk uh, iets heel moois te vinden en soms ook op te knappen en dan heb je weer iets heel prachtigs. En dan kun je het daarna ook weer makkelijk wegdoen. Nou is het crisis, we moeten met z'n allen bezuinigen. Dus die sites die zijn heel populair. Denkt u dat dat er ook iets mee te maken heeft? Dat mensen toch ja, elk dubbeltje moeten omdraaien... en dus maar eerst kijken naar bijvoorbeeld een tweedehands salontafel? Ja, dat denk ik zeker. Zeker. Ja, hoor, de prijzen in de woonwinkels uh, reizen de pan uit. Dus ik vind het zeker wel uh, de moeite waard als je ergens moet letten om dan daar te kijken. Laatst laatste wat ik verkocht heb was een <laughs> en wat En wat leverde dat op? Dat was 15 euro. Oh. Maar die was toch al 20 jaar oud. Dus. Nou, dat, is toch, dat is toch goed, zeer, goed verdiend. Ja. En het laatste dat u heeft gekocht? Nou, dat staat er nog op, dat ben ik aan het verkopen. Dat is een, uh, een, een Galaxy Tab. Die, die gaat u kopen of verkopen? Verkopen, ja. ja. ja. Want u, het is overcompleet, u wil er vanaf? Nou, die is, uh, die is nog splinternieuw. en die hebben we gekregen ergens bij. En ik heb zelf een tablet, dus ik heb hem niet meer nodig. Dus het is Markenplaats, ideale medium om uh, te verkopen. En wat is er op geboden tot nu toe? Tot nu toe. Uh... 130. Oh ja, we hebben een Skelter voor ons uh, zoontje gekocht. Ja. Ja. En mag ik vragen wat dat dan kostte? We hebben 125 voor de Skelter betaald. Het zag er heel mooi uit, het was bijna nieuw, dus uh, ja, een heel mooi deal gemaakt. En wat kost dat in de winkel, een, een nieuwe Skelter? Een nieuwe Skelter, ja, tussen de 500 en 600 euro. Ja. Zo, dat scheelt nogal. Ja, daarom. <laughs> Zeker. Dat zijn leuke dingen, toch? Fietsen, scooters, dat soort dingen. Ja. En dat een, een, een fiets dan even gebruikt is, maar er verder nog prima uitziet, ja, dat toch? maakt dan niet uit? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Wat is het laatste dat jij hebt gekocht op Marktplaats? O, het laatste dat ik heb gekocht op Marktplaats. Of naar gezocht heb? Naar gezocht heb. Uh, het waren oordopjes, nee, koptelefoons. Van Dr. Dre. Die zijn in de winkel, zijn 300 euro. En wat kost ze dus op Marktplaats? Ja, daar kan je ze vinden voor 100 euro. Ja. Nou, ik, ik heb ze niet gekocht, maar ik heb er wel naar gekeken. Dus ja. Dat is toch snel verdiend dan? Ja, als je dan, dat? Uh... Ja, dat is dan toch weer uh, 200 Bezondheid. En uh, wanneer gaat die aankoop plaatsvinden of heb je nog je twijfels? Nee, ik heb nog mijn twijfels. Ik uh, kijk gewoon nog. Ga ja. je sparen? Nou, ja, daarom. Dat komt wel goed. <laughs> dat, uh, dat klinkt best logisch, Paul. Kijken, kijken, kijken en pas kopen. Als het maar niet voor de volle prijs gebeurt. Wat, wat ga je met deze bevindingen doen daar in Amersfoort? Nou, we gaan zo meteen eens even kijken bij een bedrijf hier in Amersfoort... dat eh, eigenlijk wel garen spint bij de crisis. Namelijk, zij krijgen opdrachten van banken en curatoren... om de failliete boedel van winkels en bedrijven te verkopen. En dat gaat tegen dumpprijzen en dat gaat in, heel, in een heel rap tempo. En we gaan eens kijken hoe ja, de zaken er daarvoor staan. Want niet iedereen is niet blij met de crisis. Er zijn ook mensen die er voordeel van hebben. Oké, okay, Paul, tot straks. Hoe staat het ervoor voor op de Nederlandse wegen? Jolanda van der Velde, Goedemiddag. Goedemiddag, er staan 10 files bij elkaar. Zijn ze goed voor 32 kilometer. De langste file die staat op de A27, Breda richting Utrecht. Nasleep van een aanrijding bij Hank, 8 kilometer. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het NOS Radio 1 Journaal. and filled the room I was young and I was keen with the devil in my stream as I hollered at an old blues tune we can't sign your son cause you don't fit in the Alsof die man ooit valt te stoppen. Rod Stewart, inmiddels 68 jaar van het album Time, kwam dit jaar uit in mei. Het nummer heet: Can't Stop Me Now. Willemijn Hoeberg, goedemiddag. Goedemiddag Tim. Er is veel zon volgens mij in het land vandaag, in ieder geval meer dan gisteren. Uh, heeft het ook ergens geregend? Nee. Ah uh, ja, nou ja, nee is misschien ook onjuist heel... Minimaal, minimaal. De meeste regels nog echt afgelopen nacht uh, gevallen. Waren er waren nog een paar flinke plans buien. Vooral het uh, noorden van het land, in Rode School bijvoorbeeld, in Groningen. Maar ook in Spijkenissen viel uh, flink wat regen korte tijd. Maar verder overdag, minimaal. Niet, niet noemenswaardig? Noordelijk. Nou, bijna niet, nee, okay. nee, nee. Maar ik wil niemand tegen het hoofd stoten. Dus. <laughs> precies, er zal vast wel iemand zijn in het land die zegt van... Ah, bij mij heeft ja, het geregeld, precies, precies, precies. precies. Gerard ja. had het gisteren over een warmtefront dat morgen... Uh, zou arriveren. Uh, betekent dat ook dat de temperaturen het komend etmaal weer omhoog gaan? Ja, want de warmtefronten zijn eigenlijk de voorste begrenzing van een portie warme lucht... waar wij dan weer mee te maken krijgen. En die gaat inderdaad morgen uh, passeren. Het betekent wel dat we morgen toch op veel plaatsen... Een, een groot deel van de dag te maken hebben met veel bewolking. Ik denk dat de dag in het oosten start met nog wat zon... maar dan neemt dan gauw daar de bewolking toe... En in het westen komt uiteindelijk in de middag de zon weer tevoorschijn. En er kan ook wat lichte regen vallen uit dat warmtefront. Maar ook dan zijn de neerslag hoeveelheden zeer beperkt. 0 tot 1 millimeter, dus dat stelt niet zo heel veel voor. En uh, als je een droge tuin hebt, zal je het echt mee moeten sproeien... Mm. want dat helpt dus niet zoveel. En daarachter schiet het kwik dan weer uh, omhoog. Ik denk morgenmiddag in het zuidoosten zo'n 24 graden. En misschien in het noordwesten 20. Dat we waren 19 en dan vrijdag um, is het gemiddeld 24 graden. Dan oh. kan het misschien in het zuidoosten wel 27 graden worden. Dus dan zitten we echt weer even in die uh, warmere lucht. Zoals het hoort ook voor dit, deze tijd van het ja, jaar? Ja, dan zitten we juist weer wat ruim in ons jasje eigenlijk. Want gemiddeld voor, voor vandaag en morgen ook is zo'n 22 graden. Als Dat zo al, netjes zijn. Heb je al zicht op het weekend? Ja, heb ik ook. Ik, in het weekend krijgen we te maken met een uh, actieve uh, oceaandepressie. Die zakt af van Schotland richting het noorden van de Noordzee. En die brengt bij ons dan wat onbestendig uh, weer. Met name op zondag gaat de temperatuur dan weer uh, omlaag. En gedurende het weekend kan het wat wisselvallig zijn. Af en toe een bui, en, um, maar ook dan geen grote neerstjegeveelheden. Voorlopig licht wisselvallig weer dus. Geen reden voor zorgen? Nee, wat nee, ja. mij betreft niet. Willemijn Hobert, dank je wel. Mensen die kaarten voor PSV AC Milan op Marktplaats aanbieden voor woekerprijzen... moeten zich schamen. En ze nemen een groot risico. Dat schrijft de marketingmanager van PSV, Guus Pennings, vandaag op Twitter. Vanochtend gingen de kaarten in de verkoop... en binnen een half uur was de wedstrijd van dinsdag uitverkocht. Guus Pennings van PSV, goedemiddag. Goedemiddag. Welke, welk risico, risico nemen de verkopers dan? Uh, nou, laat ik vooropstellen dat wij enorm blij zijn als PSV... met die enorme belangstelling voor deze wedstrijd. Wij hadden dat stadion uh, drie keer kunnen uitverkopen, denk ik, vandaag. Ging het zo snel? Het ging heel erg snel... En um, dat maakt natuurlijk dat wij heel veel mensen hebben moeten teleurstellen die er niet meer in kunnen. En uh, daarom zijn we extra teleurgesteld dat binnen enkele minuten, die kaarten waren verkocht, dat die voor uh, ja, een veelvoudig oorspronkelijke tarief alweer aangeboden zijn. Ja, de wat, marktplaats. wat hebt u zo al gezien? Uh, nou, we hebben er van alles van gezien. Het zijn er geen duizenden, maar uh, wel enkele tientallen, die voor uh, prijzen van, uh, laat ik zeggen, 250, 350 euro worden aangeboden. Um, nou die verkoopers nemen een bepaald risico, omdat uh, ja, in de wet heet dit frauduleus handelen. Daarvan zullen wij ten alle tijde aangifte doen bij de politie. Um, daarnaast hebben wij een reglement van de KNVB waarin wij uh, als club kunnen besluiten om de clubkaart... ...waarmee dit soort tickets zijn gekocht, uh, in te nemen. Uh, de seizoenskaart kan ingenomen worden en wij kunnen zelfs overgaan tot een stadionverbod. Dat gaat u ook doen? Uh, nou, wij zijn er op dit moment alles aan aan het doen om daadwerkelijk uh, op te sporen wie die mensen zijn. Want uh, dat is nog niet zo 1, 2, 3 uh, heel erg makkelijk. Nee, hoe doet u dat? Zit u daar met een team uh, de sociale media en Marktplaats af te streunen? Nou, uh, een team is uh, wat overdreven, maar we hebben hier enkele mensen die eigenlijk permanent monitoren wat er gebeurt op die, uh, op die websites en op die sociale media. Uh, wij zijn als pseudo-koper actief. We contact leggen met die verkopers om zo met ze in contact te komen en te achterhalen wie daar daadwerkelijk zijn. Uh, daarnaast zijn we onderdeel van een centraal uh, ticketing systeem uh, uh, waarin allerlei uh, middelen zitten om dit soort dingen op te sporen. En speelt de KNVB een actieve rol. En wat wel het grappige is, is dat uh, er ook een hele grote sociale controle optreedt uh, op zo'n dag als vandaag. Want nee. wij krijgen van vele supporters krijgen wij... Uh, met uh, tips van: Hey, ik heb dit gezien, ik heb dat gezien. Uh, hier nog drie mensen die dit aanbieden. Mensen die wij dus niet kennen, maar die zij wel herkennen in hun omgeving. Um, en daarnaast worden biedingen op marktplaats bijvoorbeeld uh, doodgemaakt. Dus daar wordt meteen 600 euro op geboden, waardoor die verkopers een bieding eigenlijk al uh, niet meer interessant is. Dus ja. daar zijn we in bepaalde mate wel blij mee dat, uh, dat daar zo mee wordt omgegaan. Ja, want u gaf het voorbeeld van tickets die voor 250 tot 350 euro van de hand gaan. Uh, prijzen, begrijp ik, zijn ergens tussen de 15 en 37,50 euro. 50. Wanneer is dan iets een woekerprijs? Uh, de definitie van woekerprijs moet ik schuldig blijven, maar uh, wij hebben er alles aan gedaan uh, om die prijzen inderdaad tussen de 15 en 37,50 te houden. Uh, ik denk dat elke voetbalsupporter uh, kan beamen dat dat een hele schappelijke prijs is voor dit soort affiches. En als we dan zien dat die voor een tienfout daarvan uh, enkele minuten later uh, uh, verschijnen, ja, dan durven wij daar wel de prijs aan te hangen. Ja, toen u deed dat het erger is geworden met die uh, Nou, Ongetwijfeld zijn die inflatie onderhevig, die hoekerprijzen. Maar het is eigenlijk van alle tijden, want uh, uh, al jaren geleden speelden wij tegen bijvoorbeeld Bordeaux in de Champions League. En daar waren ook al mensen die voor 300 euro daadwerkelijk die kaarten kochten. En uh, dat zien we eigenlijk altijd weer terug. De mensen zijn gewaarschuwd. Via Twitter, maar nu ook via Radio 1. U kunt uw clubkaart kwijtraken als u denkt een stevige winst te kunnen maken. Ik dank u hartelijk, Guus Pennings van PSV. Graag gedaan. Goedemiddag. Vanavond, BNN Today. Dus je hebt je, te, je, je mobieltje aan nu op dit moment. Nou, ik heb hem uit respect voor jullie, Die heb ik hem uit, die dan. <laughs> nee. Vanavond om half negen op Radio 1. Want voetballers zoeken nog een mooie club. Het liefst eentje met veel geld uit de land met een mild klimaat en een uh, goede bartdancings in de wijk. Luister en kijk mee op Radio1.nl. Alleen maar met, met alles blij en lief en een kusje is verboden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kom op 15 augustus ook vanaf half 1 s middags naar het Indisch Monument in Den Haag: www.indieherdenking.nl. Download gratis de Ster Extra-app voor je tablet of smartphone op SterExtra.nl.